Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op vliegbasis Leeuwarden is de eerste F-35 die in Nederland wordt gestationeerd geland. Het gevechtsvliegtuig, ook bekend als de Joint Strike Fighter, JSF maakte voor de landing eerst een erenrondje boven de basis, samen met drie voorgangers van de F-35, een F-16, een Spitfire en een Hawker Hunter. De man die gisteren op de A12 werd opgepakt na het bouwprotest in Den Haag... omdat hij een motoragent van de weg probeerde te rijden, is vrijgelaten. Er wordt nog wel verdacht van poging tot doodslag. 25 andere arrestanten waren al eerder vrijgelaten. Ze hebben een boete gekregen of moeten zich later verantwoorden... voor onder andere geweldpleging, opruiming en gevaarlijk rijden. Het kabinet staat open voor experimenten met tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. VVD en 50PLUS pleiten daarvoor als het lokaal bestuur vastloopt... zoals in Den Haag onlangs gebeurde... na de val van het college en het opstappen van burgemeester Krikke. In de grondwet staat dat de zittingsduur van een gemeenteraad vier jaar is. Een man die hondengevechten organiseerde in Amersfoort, Zeist, Soest en Soest is veroordeeld tot vijf maanden cel. Twee andere mannen en een vrouw hebben taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen gekregen. De vier organiseerden tussen 2014 en 2016 hondengevechten die ook werden gefilmd. Ook fokten ze illegaal honden, vooral pitbulls. Justitie nam 26 honden in beslag en daarvan moesten er 16 worden afgemaakt.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 In Noord-Holland staat er weer ruim 70 kilometer file op de A2, is de druk van Amsterdam naar het zuiden tussen Breukelen en Utrecht bij elkaar 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is bijna een half uur. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en, Knap en Burgerveen 10 minuten op onthoud en 20 minuten tijd verliezen op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is Euro oh, heerlijk. Dames en heren, het is bijna vier over acht. En dat betekent dat wij gaan beginnen, want we hebben tips voor jullie klaarstaan. De eerste tip is van Patrick. Wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb een, een lekker nummertje. Uh, ja, ik heb zoiets wat ik niet van jou verwacht had eigenlijk. Nee, dit maar we, je nee, bent nee, heel erg gekrondig Want ik, ik was gisteren dan bij de, de, de, de bijeenkomst van ZFM hier. Uh -huh. En uh, ja, toen hoorde ik uh, in een ander programma hoorde ik dit nummer voorbij komen in de remix. Mm -hmm. ja. En uh, ik denk van, dit is een lekker nummertje. Dus ik denk, ik doe het origineel. Ja, jij doet het origineel. Ja, dit is Cool Calor. Met ja. Major Laser ninguna discriminación, aquí me no raza ni religión, bailalo por obligación. Ik had wat jou nooit zo'n zo reggaeton-jongen uh, uh, verwachten. Wat is het heet? Wat heet. is het heet? Ja, <laughs> ja Patrick <ik>, zit <laughs> naar de videoclip te kijken. Ja, maar, maar dat is een beetje het nummer, hè? Wat ja. is het heet? Quark halloar. Quark <laughs> halloar. Mijn taaltjes over de grens. Hoeveel wat bieren heb jij hielp voor dat je hier naar binnen kwam? hallo. halloar. Uh, <laughs> uh, een stuk of... Uh, weet ik niet meer. Zeg dat, dat ook tegen Esther. Als je ze naast komt, zegt. <laughs> Kan het weer? God, Wat God, is dit hoor, iemand? Uh, nou, ik krijg om. Uh, ja. <laughs> je hebt zeker weer gesopen? Lekker op! <laughs> maar ik wil geen bier. En door. Mikkel, jij hebt ook een plaat meegenomen. Wat heb je meegenomen, jongen? Uh, de nieuwe release van Hardwell. Left, right. One, two, three, let's go! Nou ja, hier stonden wij. Dus dit, dit is een beetje een voorproefje van waar we vorige week dus ongeveer waren. Oké, oké. Dat klinkt lekker. Het was echt heel vervelend. Ja, heel gelijk. Oh, vanavond meteen. weer. Uh. <laughs> oh, oh, oh, ik wil hier oh, oh, meer. <laughs> maar dan wel tot zes. Oh, nee, vanavond niet. Dat de brandweer niet leuk vinden. Maar ik ben je uh, klootzak, eigen dorst, in de fik. <tie> <tie> ja, dat is de, voorlopig even de laatste. We nemen sowieso even een pauze. Dus ik vind dat, uh, dat we best wel even wat meer mogen zeggen. Ja, zo is het ook, hè? Heerlijk. Ja, zeker. En door. Lekker de plaat. Wat maar, heb jij voor ons? Wat ik heb meegenomen. Ja, ik ben een beetje fan van deze man geworden in, uh, denk ik, nog geen uur tijd. Uh. Ook? Niet te verwachten, maar uh, ja, ik, ik word eigenlijk nooit zo snel fan binnen een uur. Denk dat Laurens? Uh, nee, ook no. niet. Nee, <laughs> zie je. Oh. Nou, nee, nee gewoon niet gewoon nee. Nee doen. Ik ga oh, ja. gewoon niks zeggen, ik vertel het straks wel. Oké. Okay. Nou ja, daarom dus. Wat je nou Oh, verdorie. Ja, nee, daarom dus. Ja, dit is een beetje wat je eigenlijk uh, ja, van... Uh, ah, van het feestje. Echt gewoon oh. hartstikke vervelend. Ja, oh, echt wat naar. zo naar. Echt. <laughs> echt. Ik, uh, uh, ik ga je nooit meer in naartoe. toe. Oh, echt wel. God. <laughs> ik heb mijn laatste set van dit jaar niet terug kunnen vinden. Maar wel van vorig jaar. Dus ik heb even naar je toe gestuurd. Oh, heel fijn. Ja, ik ben benieuwd of... Uh, ik, ik, deze, set, deze set zullen ze toch wel <laughs> hebben opgenomen. Lijkt mij. mij ook. Moet Lijke nog ook. een aftermovie komen? Oh, ja, maar het is wel lekker. Ik, ik, ik hoop dat ze deze set... Um, dat ze deze ook... Uh, ja, hoe zeg je dat? Um, uh, op streamingdiensten naar buiten gaan brengen. Dat, dat, want je, we gaan jouw idee natuurlijk niet, niet vertellen. Maar je hebt een echt een ongelooflijk goed idee. Uh, waardoor dit dus wel mogelijk zou moeten zijn. Dus, uh, dus dat, ja, ik, ik wilde niet veel, maar daar dat, dat ben ik wel heel erg enthousiast over. Dus als dat ooit nog eens een keertje waar wordt, dan, uh, dan uh, ben ik daar heel, heel, heel, heel blij mee. Even de drie uh, tips uh, op een rijtje. Uh, Ke Calor van uh, Patrick Lodiers, uh, J. Balvin en uh, El Alfa. En Major Laser hebben daar ook aan bijgewerkt, bijgedragen. En uh, daarna Hardball met Left Right, die is van uh, Miguel afgekomen. En dan I should have walked away, Kees Nino Lutrelli. Lekker. Oh, weet het, zeg. Weer de, stel, <tied> is het nog <wel> weer tijd? <middels> nee, ja. ja we weer weer bijna, bijna, bijna. Ja. Lekker, lekker. Hé, hey, we gaan eh, weer, weer lekker verder. We hebben een door hier. Super veel Oh, leuk. Nee, we hebben nog zeker genoeg platen voor jullie klaarstaan. Ik ga ben de volgende dag alweer een beetje aan het bijpakken. En dat is een plaat waar ik... Uh, even kijken, nou, die is denk ik twee, drie weken geleden is die nieuw binnengekomen. Uh, daar was ik best wel enthousiast over. Maar meer omdat er ook een beetje een, een, een beetje een oud tintje aan zit. En dat is iets wat ze heel erg goed hebben gedaan in deze plaat. Maar ja, dan heb je het natuurlijk ook over Don Diablo met Never Change. You've done enough. What you got? Да, да, да, Later de Nightie samenbrengt met Martin Iekin. Dan krijg je Hoekt. Heerlijk. Je hoorde inderdaad Martin Hoekt met Iking, Ikin, Hoorde je met Hoekt? Hoorde je. En daarvoor was je ja, Harder, BB Rex, Jack Jones en daarnaast natuurlijk Don Diablo en Never Change. Dan uh, zijn wij. Uh, dan even de vraag. Voordat wij straks de quizvragen gaan doen. De quizvragen vallen in de categorie uh, sport. Um, ja. Zijn jullie sportief aangelegd? <laughs> Nou ja, zijn jullie uh, uh, uh, sportief bewegelijk? Ik zit op, op honkbal. <laughs> je zit op honkbal? Ja, dus zit je ik, op de bank? <laughs> ja, nee, dat is gewoon een terechte vraag. Ja, ja, ja, ja. Ja. Zit je op de bank of nee, zit je echt op ik, honkbal? Ik, uh, ik speel wel. Je speelt wel? Ja, uh, oké. Okay. Het okay, is ja. dus, ja. dus niet heel erg, maar ja, dat heeft niks met een quiz te maken, toch? Nou, daar, je, ja. daar hoef je niet sportief voor te zijn, toch? Nou, ja, dat, dat, dat niet per se, maar het helpt wel natuurlijk met het bruggetje wat ik eigenlijk in gedachten had. Uh, werken aan een killer body. Oh. <laughs> ja jongen, ik verzin ze wel. Jongen. Als jij er Yo. niet mee komt, dan doe ik het wel. Yo. Yo. Ja, we zijn allemaal wel redelijk... Uh, de, de, de meeste mensen gaan er toch tegenwoordig wel voor... om wat, wat sportiever en wat gezonder te gaan leven. Um, uh, Shirma Rouse uh, die gaat daar onder andere voor. Die gaat voor een killer body. Die is dus vastberaden om af te rekenen met de uh, vele overtollige kilo's. Uh, de zangeres gaat voor een uh, killer body... en krijgt daarbij alle steun van killer body-kenner Faya Laurens. Ja, en ik heb haar laatst weer eens voorbij zien komen, maar die ziet er goed uit, hoor. En die is wel in een... Die uh, is echt gelikt. Ja. Uh, Oké, okay, gelikt. Ook, dat geloof <laughs> ik wel, ja. Daar twijfel ik niet over. <laughs> Ze heeft al drie boeken geschreven over het krijgen en houden van een, van een strak lijf. En stuurde een goed gevuld pakket naar Sherma om haar te steunen. En Faya uh, Lawrence, uh, My Killer Body Motivator, hooked me up. ...jubelde uh, ja, Shirma in een uh, Instagram-video... ...terwijl ze de spullen uitpakt. Zo lief! Uitroepteken. Je bent zo goed bezig en ik ben zo trots op je... ...reageert Faya op de beelden. Het is niet makkelijk wat je doet, maar je bent een doorzetter. Love you. Tussen haakjes nog wel. Ah. Uh, ja. Wat lief. Wat leuk, hè? Nou, ik ben benieuwd. Maar, uh, nou, nogmaals om even terug te komen op die vraag die ik jullie net stelde... Uh, ik ben zelf ben ik weer aan, ben ik al een tijdje weer aan het sporten. Echt waar? Ja. Niet oh, nee, moet je bek houden. <laughs> Is goed, ik zal je straks even eh, flink pijn doen. Uh, nee, maar, Handklemmetjes. Naast, naast uh, uh, uh, honkbal, zou je nog bereid zijn om nog wat anders te doen? Denk je van, nou weet je, ik zou toch nog wat verder in vorm blijken. Want jij ja, hebt ook hard gelopen. Ik, uh, ja. Daar ben je wel heel actief mee bezig geweest. Jazeker, ik heb ook een gedaan ja. en alles In een redelijke tijd. Uh, nou, nah, niet echt per se. Hoeft niet. Als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. Oké, okay. Miguel, hoe sta jij daarin? Ben jij hebt ook wel uh, toch wel uh, met, uh, Ik ben de naam, met zijn naam even kwijt. Um, oh god, je collega van de mediamarkt. Bitten Heb je ook nog wel zo'n aantal keer? Uh, volgens ben je ook wel een flink aantal keer mee geweest met, om te, om te gaan sporten. Oh, uh, de club van veertig. Ja. Oh, niet. Dat was Daar zit ik ook in. Oh mijn god. <laughs> Ik heb hier dus echt... Als jullie kijken, is het liefst een sport omdat jullie thuis voeren. Ja. Eigenlijk ja de wel. derde helft was ik wel een pest ja, ja, dat klopt. Dat Lijkt ligt, ligt gezellig bij de, de vier. Ik kan eigenlijk zeggen, is bier drinken ook een sport? Ja, ja. en hè Ja, dan ben je ook bezig met is sport. Nou, ja, gamen is ook sportief. Dat is, is heel sport. goed voor je hand-oog-coördinatie. Ja. Dat is, dat is zeker nee, Maar uh, potje voetbal, wonkbal. Ja. Nou ja, dat is wel leuk. leuk. Dat is leuk. Bastak, goed. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie het er gaan afbrengen straks in de sportieve quiz, want uh, ja, Patrick die heeft al een aantal keren ervaren dat als er een, uh, een quiz naar zijn hand zou moeten staan, dat hij zich vreselijk tegen hem keert. Ja, zo snel mogelijk de trap op en af. Ja, dat ik... was dus echt... Uh, <laughs> nee, Patrick die heeft het wel zwaar gehad hoor, sommige quizjes. Uh, ja, dat, denk, dat klopt. Naam... Maar ja, weet je, het is allemaal onterecht geweest. Nou, dat is zeker niet <laughs> waar. Dat is zeker niet waar. Er zaten gewoon vragen bij die jij gewoon best wel had kunnen weten. Ja. Als je ook had opgelet op school. Nou, dat niet alleen, alleen gedaan met... als ik wat dokter geworden of zo. En niet alleen met mortel en, uh, en steen had gespeeld. Ja, nou ja. Het maakt wel zo als ik nu ben. Ja, met metselaar. laag. Juist. Ja, <laughs> nou, ik ben benieuwd hoe jullie het er vanaf gaan brengen. Ja. Daar uh, gaan we straks uh, natuurlijk achterkomen. komen. Verwacht dus er niet te veel van. Ja, wel jammer uh, dat, uh, dat ze er vandaag niet is. Ja, Nies uh, uh, Nies, nice, uh, kleinste vrouw van Noord-Holland. Blup uh, En vals spelen. <lacht> <lacht> Waar is ze trouwens? Was ze Thuis de voor op de, de, de bank. bank. Thuis op de bank. Dus ja. Ze is ze nu aan het luisteren, denk ik. Weet niet, zal ik even... Wat uh, voor ja. rot excuus heeft ze dat <lacht> ze hier niet is. Ja. Even programma's terugkijken. Ja, weet ja, je wat, ja, als ja. jullie dat doen, dan laat ik alvast de rapper alvast heel even binnen. Want die heeft ook plannen met ons. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet, ik ben kapabel. Vertel. Geen fabel, Ook zoeter dan de waffel. En zonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah! So. Yo. Yo. Yo. Ja, kan ook niet anders. De Euro breakdown. En dan hebben we MC Falafel recht door je speakers. We gaan het dan weer verder met aftellen. Want we zijn natuurlijk geëindigd met nummer 20. En dat betekent dat wij doorgaan naar 10. Van uh, 20 hebben wij op dit moment SOS Avicii Aloha Black. 28 weken in de lijst. Vorige week ook op plek 20. Dus lekker vastgebleven. Midnight Hours, Skrillex en The Boys Noise. Ty Dollar Sign. 4 weken in de lijst. Nu op plek 19. Vorige week nog op plek 22. Don't Call Me Up Mabel vind je deze week. Ook net als vorige week. Op plek 18 staat nu 38 weken in de lijst. En Never Change Don Diablo. Plek 17 in plaats van plek 11. Waar hij de laatste week mocht staan. Vier weken ook weer alweer te vinden in de lijst. Harder, Jax Jones, Bibi Rexa heb je deze week op plek 16 staan. Vorige week op plek 19, drie plaatsen gestegen. Staat nu 15 weken in de lijst. En op plek 15, Martin Ikin met zijn plaat Hoekt vind je deze week twee weken in de lijst. Het is van plek 25 naar plek 15 gegaan, tien plaatsen gestegen. Lekker, dat doet hij goed. En The Power, Duke Dumont, Zach Ebehal vind je deze week 11 weken in de lijst. Vorige week op plek 12, twee plaatsen gezakt. 13. Instagram Daar heb je Dimitri, Vegas en Like Mike, David Guetta en Afrojack. Vorige week stond hij nog op plek 15, twee plaatsen gezakt en staat nu 16 weken in de lijst. Losing It van Fischer staat deze week alweer 65 weken in de lijst. Ook op plek 12 deze week. Maar vorige week nog op plek 14 toch weer twee plaatsen gestegen. En Joyce van de Robert Sarras, de Purple Disco Remix. Vind je deze week overigens alweer, even kijken, 14 weken in de lijst. Het lijkt naar mijn gevoel alweer langer. Maar ja, daar doe je gewoon helemaal niks aan. Zeker als een plaatje gewoon gewinst is. Dan heb je het al idee dat hij er al gewoon ja, maanden, echt meer dan maanden in staat. En dan ook de plaat, die ook uh, ja, eigenlijk nog relatief kort eigenlijk, uh, in de lijst is. Uh, 21 uh, weken uh, eigenlijk nog maar. Uh, stond vorige week op plek 9, nu weer op plek 10. Dus balanceert wel even aan het randje van die top 10. En uh, het is natuurlijk niemand minder dan uh, Chesto, Jonas Blue en Rita Ora. Sto, yes, so, Jonas Blue en Rita Ora vind je deze week op plek 10 in The Breakdown. Heerlijk. Jongens, um, terwijl ik ben gewoon niet voorbereid. Dat gebeurt bijna nooit. Ik moet even iets pakken. Praat jullie rustig ja. door. Hè? Nou, uh, Want wie luistert er mee? Ja, wie luistert er mee? Zo, uh, hoe was jouw dag? Mijn dag is goed. En jouw dag? Ja, geweldig. <laughs> oh, hij is er alweer. Iets diepgaande gesprek, jongens. Ik uh, ben het uh, eerst dat ik gewoon niet voorbereid ben. maar. Okay je bedoelt over die kleinste vrouw van Noord-Holland. Ja, die ja. ja. <laughs> <Okay>. Valsspeler. Valsspeler. <laughs> Valsspeler. Als je het hoort, ja. Valsspeler. Dus luistert wel mee, hè? Ja. Daarom. Dat weet ik niet. Lu oh. Luister je mee? De serie. La de serie is belangrijker. Ja, ik zit hier onder de tafel. Hé, hey, met twintig en dan krijg je dat. <laughs> Ah, volgende keer dat ik zie, graag klappen krijgen, ik weet het nou al. <laughs> da, da, da, da, da. Ah, wat de voorbereiding. Dames en heren, nou, het is voorlopig even de laatste uitzending, maar we mogen best wel af en toe een klein beetje smukkelen. Zijn jullie er klaar voor? Want Duurlijk. dit is jullie categorie uh, mannen. Uh -huh. Ik hoop dat jullie het kunnen. Ja. Let's go! Wij hebben de categorie sport, maar je moet het maar weten. Joehoe! En uh, ik ben benieuwd. We gaan even een testje doen. Even voor de snelle ronde. Ja. Welke voetbalclub heeft het grootste voetbalstadion van Nederland? Ja, het is Ajax. Oké. Okay. Hij, hij weet het antwoord ook, maar hij durft het niet uit te spreken. Ja, ik kan me voorstellen. Ik kom mijn strot niet uit. Nee. <laughs> Oké, okay, dit was even een warm lopertje. Dit is het niveau van de quiz. Wat is de grootste club van Nederland? Ajax. Dat is een uh, persoonlijke voorkeur. We gaan beginnen. De club van Nederland. Zijn jullie er klaar voor? Peksvolle. Zijn Dames en heren, de eerste vraag bij Je Moet Het Maar Weten. Welk Zo. turnonderdeel is geen Olympische sport voor vrouwen? Oh, oh die. <laughs> Gaat hij even voor zin, hoor, die Pedering. Ja, die weet ik. Ringen. Vertel, de ringen. Jij zegt de ringen. En wat, wat zeg jij, Miguel? <laughs> <laughs> wat eruit. Maar ik kom is dan naar die tafel vandaan. <laughs> wat zeg jij? <laughs> hmm. oh. Ja. Nee, dat... dat. Wat niet... Ja, dat lijkt ja. Ja. Blijft er nog wat anders over? Ja, ik heb al een antwoord gegeven. Ja, dat snap ik, maar zijn er meerdere onderdelen? Ja. Je weet toch wel, wat de delen. Ja, als er maar eentje is, dan heeft Patrick helaas gelijk. Klopt, Patrick, je pakt het eerste punt. Ja. Heerlijk. Doe je goed, weer goed. Ja. Ik ja. zat nog verder te denken, maar het was er echt maar één. Nee, ja. nee toch uh, één. Dit wordt wel een moeilijke, Ik ben ja. benieuwd of. Uh, in ieder geval, in dit wordt een lastige vraag. Want dit is uh, niet alleen uh, op sport gebaseerd... maar ook gewoon een beetje kennis. Um, welke sport kent de term freeze, windmill en headspin? Wow. Ja, breakdance. Jij zegt breakdance? Ja. En wat zeg jij? <lacht> <lacht> ik zeg straks pas waarom ik dit allemaal weet. <lacht> We hebben vier vragen deze week. Dus <lacht> Oké, okay, dat is goed. Oh, nou vindt hij het goed. Ik had het kan wel heel erg hard, dit. Ja, dit, ja ik, ik denk, ik maak ze nog wat moeilijker, maar ja. Dit is echt hele makkelijke vraag. Voor mij vragen. of voor Patrick? Nee, ik denk, ja, voor allebei. Ik hij had... zal wel gelijk hebben, dus. Slijm maar aan. Ja, Patrick, sorry. 2-0, jezus mine. En nou is het vrolijk, hè? Wat een rat. Maar ik he? vertel straks waarom ik dit weet. Waarom weet jij nee, dit? Nee, toch niet. Ik, ik wil het ik weten. Nee, ik wil het weten. Deze twee vragen was bij hun gewis... Bij het wapen van Zandvoort. Hahaha. Padera, Die uh, lees je nu op of niet? <lacht> Zou zomaar kunnen. Ik weet niet of dit daar vandaan komt eigenlijk. Ik heb echt geen idee. <lacht> Daarom is John Tiegely vrolijk die boek. <lacht> Hij herkent ze gewoon. Ja, dan is het niet eerlijk. Dan handel jij met voorkennis. Maar daar ken ik niks aan doen. Dat jij die vraag uh, uitkiest. Oké. Okay. Stond Godfrommetje klaar wel omhoog? Ja, die weet ik ook. Ja, ik weet het al. Dus als je nu vraag 3 opleest, dan weten we het zeker. Ja. ja die weet ik niet. Maar zo telt niet. Ah, heb je twee vragen voor niks je best gedaan. Ah. Het is wel bijna kort voor We hebben bijna geen tijd meer. Ah, we hebben nog 20 minuten. <laughs> Welke Nederlandse gemeente heeft als enige heeft geen kortraad. voetbalvereniging? Oh. Nederlandse gemeente, oh, die ken ik niet. Ehm. Um... Ik had dit ook niet geweten. Nederlandse gemeente geen ja. uh, wilnis. Urk. <laughs> ja, allebei fout. Ja. <laughs> oh, wat zijn hij? BAMER. <laughs> dus dat. Ja. Um, jongen, jongen. <laughs> oh mijn god, zeg. wat zijn het voor vragen, joh. <laughs> ik, denk, nou, ik denk, dit wordt, dit wordt leuk, joh Maar wat was het antwoord? Nou ja, dat is uh, Vlieland. Oh. Oh. Ja, nee. Dat, dat ik... was mijn tweede gok geweest. Tim, weer dat alleen maar zand. Dat was dan een, een vraag. In die pubquiz pub ging het wel over Vlieland. Over ah. welke provincie die hoort. Dat was uh, Groningen toch of zo. <laughs> dan gaan we maar uh, naar de volgende. Sinds welk jaar is ijshockey een Olympische sport? Ijshockey. <laughs> nee, weet Je niet. weet het niet. Sinds welk, jaar, sinds welk jaar? is ijshockey een Olympische sport? 2002. Ja, volgens mij klopt dat die de tijd Hè? Ik weet ja. het niet. Ik weet niet meer wat wanneer de zomer en uh, de winterspelen zijn. Nou, luister, toen de tijd maakte het ook als gaat, zoals ik nu naar de antwoord kijk. Dus uh, uh, uh, uh, uh, ik schrik er niet meer van. Nee, oké. Okay. Ik zal het niet terugvertellen. Ik denk maar wat. Ja, ik kijk. maak er 2000 van. Nou, <laughs> eerste antwoord telt. Ik zeg 2000. Ja, ik heb het veranderd voordat jij antwoordde. Dan zit je dus een 782 jaar ernaast, want het is in 1920. Ja. Wat een gauw. Wat een vraag is dit, joh. Ik denk, nou, dit wordt nog wel. Hier kunnen we nog wel even om lachen. Ja, ja, Dat doen we ja, dit inderdaad. Dit weet Miguel 100% we waren zeker. hier praten. Oh, dit, nou, nu dit, nu dit, dit, dit moet jij weten. Ja, Miguel. In welk jaar werd het Feyenoordstadion geopend? Dat weet hij niet. Weet jij het wel dan. Nee, ik hou me niet bezig met die met die uh, daar. Uh, 19. 18 uh, misschien kan. 1910. Zullen we doen wie het dichterbij zit? Nee, ja, dan heb ik niet gewonnen. Nee, zit 1937. Oh. Nou, nou ja, dan staat nog steeds 2-1. Ja. En met een vraag fout. Freeland, <lacht> dat jullie dat gewoon niet wisten. Ik wist het gewoon. Bedankt. Ja, <lacht> ja, dat je het antwoord ja, voor je had. Dat Ter Schelling een voetbalclub heeft. Dat is ja. bizar, hè? Ja, ja maar stel je nou voor dat die uit, uit moet voetballen. Dan die moet je eerst de boot hebben. Ja, die moet eerst... Oh, met de boot op? Een privéboot, hè? Ja, nee, zoveel geld heeft die club niet. <lacht> dat kan niet. Die hebben een eigen boot. Welke klassen zullen ze spelen? Ik denk dat die gewoon ja, maandagochtend... Ik ga heel Terschelling... Ja, hier... de tijd dat ze er zijn. Ja. Ik ga alle honderd bewoners van Terschelling hiervoor op mijn nek krijgen. Maar ik waarschijnlijk... Denk, uh... Ik denk dat ze een voetbalveld op de, op de boot hebben. Ja. Ik denk het wel. <lacht> het, uh, het, het, het, het omliggende water is gewoon goal. Ja, Precies in het midden ja. van het land. Precies in het midden van het land. Ja, ze zet zet zet zet. hebben die straat van honderd bewoners... Hebben ze zo op zo, in plaats van een rotonde... hebben ze daar zo gewoon zo'n voetbalveld neergezet. Jezus. Alle nee. alles nee. voor de jeugd. Nee. Op het moment dat het dus niet wordt gevoetbald, dan gebruik je dus de middenstippels grondomme. <laughs> dat is de meest goed. Ja, dit is uh, ja, het is wel een uh, wel aparte uitzending. Ja, maar het, vindt, maar het is wel gezellig. Zit Ja. <laughs> oh, oh, oh. Welke, ik, heb, ik heb er nog eentje voor de leuk. Dit ja, is echt dit. gewoon puur voor de leuk. Ja. Uh, welke sport is ontstaan toen een groep duikers op zoek was naar een manier om in de winter hun conditie op peil te houden? Diepzee, ja Jij dit. waterhockey. Wat zeg je nou? Is dit gewoon letterlijk allemaal in nee, ik, Deze is, Maar ik weet toevallig, wist ik dit. Nah. Diepzeehockey? Ond onder ja. Onder... Hoe de fuck moet je onder onderwaterhockey spelen? Ja, nee. Met een puck in het water leggen. Maar dan... Luister, met alle respect. Maar hoe krijg je die pucken in vooruit? Ja, weet ik veel. Dat, dat gaat heb het niet. Ik nooit geprobeerd. Dat gaat niet. Nee. Zouden ze dat ook gevoeld hebben? Ik vond het wel een vraag voor de leuk. Ja. Ja. ja, en dan kijk er nog van op dat jij het weet. Ja. Nou, echt. die eerste twee wist ik echt. Niet in eerste instantie, maar... Echt. Door die pubquiz wel. Ah, ah, en dan deze vraag. Nou, ik heb wel oprecht goed gewonnen. Wat? Ja. Jij hebt oprecht goed gewonnen. Ja. Dat is, dat is niet goed. Verschillende meningen over, kan ik je vertellen. <laughs> echt waar. Ja. Maar ja. voordat wij jullie in de discussie gaan meetrekken... ga ik jullie eerst wat anders voorstellen. Sam Veld en Rani, Poos Malone...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 is de Imanbek Remix van St. John, hoorde hier voorbij komen en het heerlijk lekker. We gaan zo uh, uh, ja, naar het einde van uh, dit programma toewerken. Daarin uh, wil ik wel nog heel even een, uh, een, toch een aandachtspuntje even, even brengen. Want um, uh, we hebben het er natuurlijk al eerder over gehad. Dat we, we hebben, er zijn wat uitdagingen geweest op het gebied van streamingsdiensten. Dingen die je wel en niet uh, mag gebruiken. Um, en daar zijn wij toch wel een beetje bij een uitdaging uitgekomen... Het gebruik van Spotify kan natuurlijk bijvoorbeeld, wat ook een punt is, wat, wat ik eigenlijk wel rechttoe recht aan met jullie wil bespreken, is um, uh, wel een punt van, uh, van aandacht. Uh, waar we eigenlijk gewoon tegenaan lopen, waardoor we eigenlijk nu ook genoodzaakt zijn om een tijdelijke pauze in te lassen om uh, te kijken naar een uh, goede... En adequate manier om in ieder geval ervoor te zorgen dat we ook gewoon een normaal programma kunnen ook blijven maken, zonder dat wij in strijd zijn met de wet. Dus dat wil ik eigenlijk ten alle tijden voorkomen. En dat heeft mij uiteindelijk ook doen besluiten dat we een, een tijdelijke pauze gaan inlossen. Dat betekent niet dat wij dus uh, uh, weg zijn. Uh, in ieder geval dat we helemaal niet meer terugkomen. Uh, maar dat we wel even uh, gaan uitzoeken wat we nou het beste kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit programma gewoon op een normale manier gedraaid kan worden. Er, worden al, er wordt al gesproken over een aantal oplossingen. Um, ja, ik wil die, order, die oplossingen eerst, eerst gaan beoordelen. Kijken of dat ook werkt voor mij, het programma en de rest. Uh, dus, en ja, als dat niet werkt, dan kan het zijn dat we wat langer dan een week... misschien twee weken uit de lucht zijn. Maar ik wil natuurlijk wel zo snel mogelijk weer, uh, weer gaan draaien. Maar ik ga er in ieder geval vanuit dat we er volgende week sowieso niet bij zijn... Mocht dat veranderen, dan laten we dat natuurlijk weten. Uh, en dan, dan laten wij weer een berichtje... laten wij rondgaan op de Facebookpagina. Maar uh, tot nu toe... zal het rustig blijven. Dus voor nu even de laatste, laatste uitzending. Patrick, jij bent hier ja. natuurlijk... eigenlijk al redelijk al vanaf begin af aan ben jij erbij. Ja. En uh, in twee jaar tijd... Mm -hmm. veel mensen die komen en gaan hier... Uh, ja. Ik, ik heb een heleboel mensen zien komen. Een heleboel mensen zien komen. En een heleboel mensen zien gaan. Want wie hebben er hier eigenlijk allemaal in het programma gezeten? als ik me eigenlijk te bedenken. Quintano. Quinten, inderdaad. Vanity. Vanity. Meneer uh, uh, Koemans. Ja. Uh, even kijken. Uh, um, in twee jaar verder. Uh, ik mag niemand vergeten natuurlijk. Ik ben even aan het nadenken. Jonas heeft ook nog een paar keer bezoek gebracht. Ja, oké, okay, maar die had geen bedoeling om langer te blijven. Nee, dat klopt, dat klopt, dat is waar. Dat is waar. <laughs> nee, maar dat en, ik, en, ja. en we hebben nu een, uh, een nieuwe hè? De, de, de, de... De, Spaanse, de Spaanse Mike, uh, San Miguel. Miquelo. San Miguel. Miquel. Miquel. Zonder bier. Ja, <laughs> zonder bier, maar. Miguel. Miguel. Hoe, hoe noemden we hem eigenlijk drie, dagen, drie weken geleden? Eh. Uh, we noemden hem toen hij hier kwam. Het is de telefoonman. De wat? De shoutoutman. Hey, shout ja. ja, de shoutoutman. Hey, shout Erik, is er ook nog bij geweest? Erik? Ja, mijn broer. Ja, broertje. Mie broer. Mie broer. Mie broer, maar dat was dan voor mij of niet voor mij? Ja, dat was ook tijdens. Tijdens mij. Tijdens. Tijdens, <laughs> tijdens jou. Tijdens mij, dat is ook. Je probeert het programma op een normale manier af te sluiten. Nee, maar de, de, weet je, de, de reden is duidelijk. We nemen, we nemen, voor nu nemen we gewoon een, een tussenpauze. Ja. En, en, Denise! Uh, ja, die van 1 meter 20. Ja. Denise, wat ja, ben, ben je? 1 meter Ik ben hier. Ze komt... Ah, ze zit weer onder. Ik kreeg net al dreigberichtjes, kreeg ik al toegestuurd. <laughs> dus het kan zijn uh, dat het mes op mijn keel komt te staan uh, ergens uh, in deze, de, deze niet dagen. Kunnen vuile stoker dat je bent. Nee, nee, nee, nee. Kleine dus ja, mensen nee. hebben ook rechten. Ja, dat is zeker waar. Ja. Kleinrechten. En... Kleine, <laughs> kleine rechten. Grootrechten, spreekrechten, zwijgrechten. He? Alle rechten. Zo. Ik uh, kom waarschijnlijk in de eerste twee weken niet bij jullie thuis. En zelfs daarna ga ik nog met, Kef, met een Kevlar verslameren. Hoezo? Uh. Je bent uh, volgende week uh, zaterdag vrij. Dat is waar. Dus dat ja, kan je dan uh, niet uh, wel een biertje doen. Oh, gezellig. Dat kan. Maar dan is zij het nog niet vergeten. Is het toch werken? Oh. Ah. Ik denk dat ze het nu vrij neemt. Ah. Denk ik ook. Jongens, <laughs> we gaan voor nu voor verlopen... gaan we even nog één keer... voor de laatste keer... gaan we aftellen van 10 naar 1. Ja, heerlijk. Om toch nog, dit nog één keer even te gaan doen. Van 10 tot 1. Want de andere dertig hebben we net natuurlijk besproken. Ritual, Rita, Aura, Ch Chesto en Jonas Blue vind je deze week op plek nummer 10. Nu alweer 21 weken in de lijst. Vorige week op plek 9, één plaatsje gezakt dus. En plek 9, Narcotic, Eunottes, Janique en Senex vind je al vier weken in de lijst. Vorige week plek 7, twee plaatsen gezakt. Op plek 8, net als vorige week, Chesto en Mabel, God is a Dancer, 5 weken in de lijst. En Loose Control, Medusa, Becky, Hill en The Good Boys, twee weken in de lijst. Doet het goed, van 13 naar 7... En Higher Love, Kygo en Whitney Houston, plek uh, even kijken, 6 ook. Ja, net als voriging, en ook weer 17 weken in de lijst. Wat gaat dat toch snel. Post Malone, Sam Veld en Rani, 18, 18 weken in de lijst. En nu van plek 4 naar plek 5 gezakt. Maar desalniettemin, je gaat hem zeker nog vaker horen. Roses, de Back Remix, St. John vind je deze week op plek 5. En even kijken. Ja, op plek 3 hebben we Peace of Your Heart, Medusa en The Good Boys. 26 weken in de lijst. Nu even kijken. Alweer één plaatsje gezakt vorige week op plek 2. Dan nummer 2. Termion, Return, Oliver Heldens en Vula. Vijf weken in de lijst van plek 3 naar plek 2 gestegen. Kruid steeds dichterbij. En als wij dan doorgaan naar de nummer 1... is dat een plaat die nog niet zo heel erg lang op nummer 1 staat. Wij vinden hem daar pas... Ik denk een kleine twee weken. Maar desalniettemin heeft hij zijn plaats ook zeer zeker verdiend. Wij gaan afsluiten. Voor nu zeg ik heel even. Tot de volgende ronde. Wanneer dat is, dat gaan jullie natuurlijk zo snel mogelijk van ons horen. Heerlijk bedankt voor zover. Jij ook bedankt Mike. En pas eh, tot de volgende tot, keer. Tot heel snel. Tot heel, heel snel. Heel, heel, heel, heel snel. snel. Ride it, regard. Oh right. my Nu eerst het NOS-nieuws van...